1, 8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Studentenprotest, mogelijk doelwit van radicalen. Aantal autodiefstallen stijgt weer en Australian Open voorbij voor Hasen. De gemeente Den Haag heeft aanwijzingen dat radicalen de studentendemonstratie van vandaag willen verstoren. Volgens de politie, het OM en burgemeester van Aartsen willen leden van radicale groeperingen zich mengen tussen de demonstranten en de confrontatie zoeken. Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om het te voorkomen en om de studentendemonstratie goed te laten verlopen. Uit welke hoek de radicalen komen is niet gezegd.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 Om de slachtoffers van de protesten te herdenken... heeft de regering een rouwperiode van drie dagen afgekondigd. De Haitiaanse oud-dictator Duvalier is nog steeds in Haiti. De verdreven dictator, beter bekend als Baby Doc... keerde vorige week na 25 jaar ballingschap... plotseling terug vanuit Parijs. Hij had een retourticket, maar dat is inmiddels verlopen. Een rechter heeft hem nu ook een vliegverbod opgelegd. Duvalier heeft wel zijn hotel in Port-au-Prince verlaten... en hij verblijft nu in een huis in de buurt van de hoofdstad. Zijn advocaat had al gezegd dat hij Haiti niet wil verlaten... en dat hij opnieuw president wil worden. Justitie in Haiti diende dinsdag een aanklacht tegen Duvalier in... wegens corruptie tijdens een schrikbewind. Intussen beschuldigen vier Haitianen hem ook van misdaden tegen de menselijkheid. De Britse politie heeft het appartement van een Nederlander in Bristol doorzocht... in verband met een moord op een vrouw van 25 vorige maand. Ze was een buurvrouw. De politie heeft een man gearresteerd, maar wil niet zeggen of dat die Nederlander is. Volgens Britse media is hij een 32-jarige architect uit Brabant... die samenwoont met een Engelse vrouw. Het slachtoffer verdween op 17 december na een avondje stappen met collega's... en werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg bij Bristol. Ze was gewurgd. Het onderzoek naar de moord kwam deze week in een stroomversnelling... na een opsporingsprogramma op de Britse televisie. Een pakje sigaretten wordt opnieuw fors duurder, zegt marktleider Philip Morris. Het bedrijf verhoogt de prijs van merken als Marlboro en Chesterfield met 40 tot 50 cent. Vanaf 1 maart moet een pakje Marlboro 5,20 euro kosten. Een belangrijke reden daarvoor is de verhoging van de accijns op rookwaar met 27 cent per pakje. Verwacht wordt dat ook de andere sigarettenfabrikanten hun prijzen verhogen.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 De King's Speech gaat over de spraaklessen die de Britse koning George VI nam... om van zijn gestotter af te komen. Het is tennisser Robin Haase niet gelukt om de laatste 16 te bereiken... van de Australian Open. Hij verloor in vier sets van de als achtste geplaatste Amerikaan Andy Roddick. Haase won de eerste set nog wel met 6-2... maar de tweede set ging in de tiebreak naar Roddick... die de twee sets daarna won met 2x6-2. Haase was de laatste Nederlander in het hoofdtoernooi in Melbourne. Dan het weer nog van het Noordwesten uit toenemende bewolking en motregen. In het noorden betekent dat ijzel. En in de loop van de dag kan ook in het midden en zuiden van het land af en toe motregen vallen. Tussendoor wat zon het wordt 3 graden in het oosten en 5 aan zee. Morgen bewolkt af en toe lichte regen en 5 of 6 graden. ANWB verkeersinformatie. Met uitzondering van het zuidoosten komt in het hele land nog plaatselijk dichte mist voor. Bovendien is het in de mistgebieden door aanvriezing hier en daar glad. Het zijn allemaal wat korte files, in totaal 19 kilometer. Wat meer vertragingen richting Amsterdam en Utrecht. De wat langere files staan op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiderslot 3 kilometer. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij Oorschot 3. En op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor de Vlaken de ook 3 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het staatsbezoek van de Chinese president Hu Jintao... aan de Verenigde Staten zit erop. Onze correspondenten in Amerika en China maken zo de balans op. Alexander Pechtold van D66 maakt zich ernstig zorgen... over het manipuleren door hoge ambtenaren. Zoals blijkt uit de ambtsberichten... die via Wikileaks naar buiten zijn gekomen. We spreken zo met Pechtold. En bij de studentenprotesten in Den Haag... doemt er opeens een probleem op. Dat kan je wel zeggen. De burgemeester van Den Haag heeft namelijk aanwijzingen... dat radicale groeperingen de studentendemonstratie van vandaag willen gaan verstoren. En wij hebben nu contact met de burgemeester van Den Haag. Meneer Van Aertsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u voor aanwijzingen? Nou, dat zijn uh, aanwijzingen dat, uh, zoals u uh, zo terecht al voorlas... radicale groeperingen proberen zich te mengen onder de demonstranten... en uh, dan vervolgens de confrontatie proberen te zoeken... En dat uh, betekent natuurlijk dat zo'n demonstratie niet meer uh, ordelijk kan verlopen. En als u zegt radicale groeperingen, waar moeten wij dan aan denken? Nou, ach, uh, we hebben in, uh, in dit land allerlei van dat type groeperingen. Ja, daarom ik ben heb... ik juist benieuwd naar de aard van deze. Ja, ja, ik was er uiteraard. Ik dacht wel dat u die vraag zou stellen. <laughs> maar daar krijgt u toch van mij geen antwoord op, want dat is uh, wat mij betreft zinloos. Maar bovendien uh, is dat, uh, brengt dat ook, uh, uh, uh, laat ik zeggen, de agenten die vandaag het werk moeten doen in problemen. Dus dat ga ik niet doen. Hm. Maar meneer Van Aert, ik probeer het toch nog even. Moeten we dan zoeken in uh, de kringen van de hooligans, de rijlschoppers of mensen met een politieke achtergrond? Uh, nou, uh, dit is de, uh, u, u weet wat voor antwoorden u dan krijgt, want dat is dezelfde vraag nog eens stellen. Uh, ik uh, was iets specifieker. Nou, gelooft u mij nou maar dat wij uh, gisteravond zodanige aanwijzingen hebben gekregen, zodanige inlichtingen... zowel uit open als uit gesloten bronnen... dat wij vrezen voor die situatie. En er zijn twee redenen eigenlijk om, om hier uh, maatregelen tegen te nemen... en het overigens ook meteen aan de studentenvakbond te melden. De eerste is dat uh, we de stad Den Haag wanordelijkheden willen besparen. En de tweede is, en die is even zo belangrijk... ...dat de, de studenten er recht op hebben dat het gewoon een goede demonstratie no. in de stad wordt. Ja, nog even over die open bronnen, er werd opgeroepen op internet bijvoorbeeld? Ja, nou ja, u weet er is zoveel op het ogenblik uh, in de wereld waar je informatie vandaan kan plukken. Uiteraard uh, doet uh, de politie uh, dat ook. En uh, er zijn ook nog wel een paar andere methoden om uh, een beetje aan informatie te komen... Ja. En wat wij, waarom maken wij het bekend? Want uh, het is vooral ook belangrijk om uh, deze lieden uit de anonimiteit te halen. Want die hebben er juist belang bij om zich stilletjes te mengen onder de studenten. En uh, ik hoop dat dat nu een beetje lastiger wordt. En u wilt dus niet zeggen over de aard van deze groepering? Om hoeveel mensen zou het gaan? Heeft u daar wel een beeld van? Uh, ja, daar heb ik ook een beeld van. Maar ook daar uh, zal ik me niet uh, over uitlaten. Uh, het belangrijkste is dat wij de maatregelen... Hebben genomen, zowel politieel als wettelijk, om uh, die mogelijke ordeverstorers het leven zo zuur mogelijk te maken. Maar hoe, hoe houdt u ze uit elkaar op het Mali-veld? Dat lijkt me lastig. Uh, ja, en, en toch uh, gelukkig hebben we in Nederland daar wel een paar methoden voor. Uh, toch hoop ik, kijk, uh, garanties kan geen burgemeester u geven in dit kader, ik ook niet. Maar dat we ons zo hebben geprepareerd dat we uh, waarschijnlijk die lieden eruit kunnen plukken. Veel extra politieagenten? Nou, we hadden ons al goed uh, voorbereid. We hebben een aantal honderd uh, politiemensen, uh, zowel vanuit Den Haag als gelukkig ook bijstand uit een aantal omliggende korpsen. Uh, we, we kunnen het denk ik uh, mannen met de uh, hoeveelheid uh, mannen en vrouwen die we vandaag in Den Haag hebben. En ik hoop echt van harte dat uh, deze demonstratie, waar de studentenvakbond zich echt geweldig goed op heeft voorbereid... ook gewoon voor hen mooi verloopt, want zij hebben een boodschap te brengen. Burgemeester Van Aertsen van Den Haag, dank u voor uw uitleg en sterkte ermee vandaag. Dank u wel. Het is eh, tien minuten over acht. Wij blijven in Den Haag, maar dan voor een ander verhaal. Een Wikileaks. Dat een topambtenaar van Algemene Zaken in 2009 zou hebben geprobeerd... via de Amerikanen de PvdA te beïnvloeden... hebben we daar gisteren over bericht... roept veel vragen op in de Tweede Kamer. Volgens de Wikileaks-documenten vroeg de hoogste ambtenaar van premier Balkenende... de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Wouter Bos onder druk te zetten. Bos moest eh, instemmen met de verlenging van de missie in Orosgan. Nou, de Kamer wil opheldering en in die Kamer zit D66 leider Alexander Pechtold. We hebben nu contact met hem. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u weten? Wij willen weten of er ook politieke steun was achter deze ambtenaar. Want een ambtenaar hoog of laag doet als het goed is niets zonder uh, steun van de politieke uh, baas. U wilt dus weten of deze ambtenaar van premier Balkenende, want het was een ambtenaar van Balkenende. Ja, het is de van hem generaal, dus dus dat is de allerhoogste. ...van hem opdracht heeft gekregen om deze druk over te brengen aan de NAVO-ambassadeur? Opdracht, of je kan het, je moet het altijd voorzichtig formuleren... ...om zeker te weten dat je ook het goede antwoord krijgt... ...of dat er misschien over gesproken is en de ambtenaar daaruit het beeld zou kunnen krijgen... ...dat dit wel goed was om te doen. Ja. Meneer Pechtold, wat voor een antwoord wilt u krijgen? Want tot nu toe zijn de antwoorden steeds... ...ja, dat is voor rekening van de opstellers van uh, dit Amtsbericht. Ja. En het is uh, voor interpretatie vatbaar. Ja, dat, dat, dat, dat antwoord, dat is een eerste soort antwoord wanneer men toch een beetje in verwarring is. Kijk, Wikileaks brengt ons veel transparantie. Uh, dat is goed, want dat betekent dat overheden weer eens even uh, wakker geschud worden hoe uh, met dit soort informatie over het net om te gaan. Van de andere kant is het ook heel belangrijk dat buitenlandse posten en ambassades goed contact hebben met de hoofdstad om, om, om, om dit soort zaken te bespreken. Maar er zijn natuurlijk wat mij betreft ook zaken die nu naar boven komen waar je... Uh, als land ook van moet leren en uh, je kan niet alleen maar zeggen de Amerikanen hebben die gesprekken gevoerd en hebben het op een bepaalde manier opgetekend daarvoor zijn het aantal incidenten wat over Nederlandse ambtenaren gaat inmiddels iets te groot. Dus als dat het antwoord gaat zijn van het ministerie van algemene zaken in dit geval, dan neemt u daar. Geen genoegen. Nee, nou ja, kijk, uh, geen genoegen. Dan, je moet uh, als politicus wel weten van en welk dreigement zet je daar dan achter. Uh, ja. Ik denk dat, dat het voor Rutte en trouwens ook voor Roosentaal, voor die, die hetzelfde probleem op Buitenlandse Zaken heeft met uh, twee ambtenaren, dat het ook verstandig is om te laten zien dat als dit kabinet echt anders wil dan vorige kabinet... transparanter wil, afspraak is afspraak en ga zo maar door. Dat je ook laat zien dat ambtenaren vrij zijn... om namens uh, het land zaken te zeggen en ook te onderhandelen. Het zou ook gek zijn dat alleen de politici dat kunnen doen. Maar dat er wel grenzen aan zijn en dat het onder druk zetten... in welke vorm dan ook van een andere politicus... dat dat natuurlijk absoluut niet tot, tot die gereedschapkist behoort. Ja, u geeft het net al aan, u wilt wel weten um, hoe het is geregeld... maar het geeft, die Wikileaks documenten geven wel een soort patroon aan. Een patroon dat u... Ook al is geconstateerd dat u zit slotte in Den Haag. U heeft met die ambtenaren te maken. Ja, maar ik, ik vind het patroon, daar nou moeten we ook niet te snel zijn. Kijk, er zijn nu incidenten naar voren gekomen uit uit, ik geloof, honderdduizenden pagina's. Dat betekent dat er ook vele honderdduizenden pagina's saaie informatie in de Wikileaks zit. Waar kennelijk gewoon brave verslagen zitten van overleggen die er met, met politici zijn geweest. Ik, ik heb ook wel eens in die periode met de Amerikanen gesproken. Ik heb deze week nog met ambassadeurs van Pakistan gesproken. Ik spreek volgende week met de ambassadeur van Duitsland. Allemaal in het kader van het besluit wat wij als Kamer volgende week moeten gaan nemen over ja. Afghanistan. Ja, daar ik. Dat zal ook wel teruggerapporteerd worden. Ja, maar Alleen, u vraagt ik vind nooit dat, om de duimschroeven eens aan te draaien. Ik vind het heel belangrijk dat, dat duidelijk is dat dit soort contacten er zijn. Maar dat daar zeker voor ambtenaren eh, ook wel grenzen aan zijn. En dat de politieke bazen heel heldere afspraken moeten hebben... over wat wel kan en wat niet kan. We hebben ooit eens de Oekase kok gehad. Dat was de premier die zei van ambtenaren mogen eigenlijk niet met politici praten. Rutte heeft daarvan gezegd, ik wil daar eh, soepeler mee omgaan. Maar dat betekent nog steeds dat dat wel onder de verantwoordelijkheid... Van de politiek is. Ja, en wat doet dit voor het vertrouwen van bewindslieden en in hun ambtenaren? Dit, als het goed is, we praat je hier open. Over deze week waren alle Nederlandse ambassadeurs uit de hele wereld weer voor zo'n soort terugkomdag. Uh, in Den Haag. Uh, en uh, ik, uh, ik, Op die borrel, er uh, was ook een lunch waar ik even zo rondliep. Nou, het woord Wikileaks het zuisde zo'n beetje door die, door die zalen heen. Dus uh, men is zich zeer bewust van ook de positie die Nederlandse ambassadeurs hebben, richting, uh, richting hun posten waar ze, waar ze, waar ze gestationeerd zijn. D66-leider, Alexander Pechtel, dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. We praten het er even over door met ons politieke redacteur in Den Haag, Joost Vullings. Joost, ja, merk jij ook dat er, er in ieder geval veel gesproken wordt over die Wikileaks, maar dat er ook discussie ontstaat over de loyaliteit van tomteambtenaar. Nou, ik hoor het net dus van Alexander Pechtold... dat er dus in die kringen over gesproken wordt. Nou, dat zijn recepties waar ik niet voor word uitgenodigd. Maar het is goed om dat te horen. Je merkt wel dat de meeste politici in Den Haag... er vooralsnog van uitgaan... dus de, de, de incidenten die nu aan het daglicht zijn gekomen... dat die ambtenaren hebben gehandeld... in opdracht van hun politieke bazen... te weten balken en, de, en, en verhagen. Uh, en het verwijt wat je dan hoort... dus aan het adres van die politici is... Ja, dit druist in tegen het principe van collegiaal bestuur. Want je zet natuurlijk geen vreemde mogendheid in om je coalitievrienden, hoewel het in de praktijk toen vaak geen vrienden waren... om die over te laten halen of zelfs onder druk te zetten. En daarnaast zeggen mensen, ja, bewindspersonen zijn politiek verantwoordelijk... en ambtenaren kunnen zich niet verdedigen, dus je ziet een natuurlijke... Focus op de politici. Maar ja, er zijn wel een aantal interessante vraagstukken, of uh, um, zeggen, uh, vragen te beantwoorden rond dit loyaliteitsvraagstuk. Want hoe ver mag een minister eigenlijk gaan uh, met zijn vragen en verzoeken aan een ambtenaar? En welke verzoeken mag je als ambtenaar eventueel weigeren? Of ja, zelf welke verzoeken moet je zelfs weigeren als ambtenaar? Ja. Dat lijkt me een zeer interessante kwestie. Ja, nou zeker. Kan je, kan je daar wat over vertellen, Joost? Want hoe is die omgang in de praktijk tussen ministers en topambtenaren? Nou ja, heel formeel gezien, ja, ministers zijn de baas... en die zijn verantwoordelijk voor het handelen van hun ambtenaren. En ja, de Nederlandse ambtenaar wordt geacht loyaal, neutraal en professioneel te zijn. Uh, en het komt heel vaak voor dat als je als minister binnenkomt op een ministerie... dat daar een secretaris-generaal zit, de hoogste ambtenaar... van een andere politieke kleur. Maar dat blijkt dan eigenlijk in de Nederlandse praktijk doorgaans geen probleem... omdat inderdaad die ambtenaren zich aan die principes houden... van dat ze allemaal eerlijk en loyaal zijn. Maar goed, nu zie je dus twee gevallen waarin dat niet is gebeurd. Je zou kunnen zeggen... ze waren wel loyaal aan een baas Verhagen en Balkenende. Maar niet zeer loyaal naar de coalitiepartner Ja, PvdA precies. Niet toe. aan het gehele kabinet. Niet aan het gehele kabinet. En die SG Buitenlandse Zaken, die werkte ook voor Bert Koenders... die daar ook zat als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Dus ja, dat, dat is toch een vreemde situatie. En... Uh, uh, nou, ik, bedoel, en, ik weet niet of die discussie op gang gaat komen, maar je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat, dat, dat je het systeem gaat veranderen: dat ministers het recht krijgen bij het begin van een periode om een eigen SG aan te stellen of nog een aantal topambtenaren. Uh, Zeker in deze tijden van, waarin de politiek toch meer gepolariseerd is, zou dat een idee kunnen zijn. Want je moet het toch doen met een voorganger. Uh, of iemand die is, die is aangesteld door je voorganger. Uh, maar goed, zoals gezegd is het meestal geen probleem. Uh, maar ja, ja, laten we wel zeggen, als stel dat het kabinet valt. Bij de volgende verkiezingen en de P van de wint en Cohen komt in het torentje. dan zit daar toch die man die Wouter Bos onder druk ja. heeft laten zetten. Ja. Dat lijkt me toch een probleem. Dus ik ben benieuwd of dit een echt tot een discussie gaat leiden in de politiek. onder ambtenaren en onder staatsrechtgeleerden. Goed, nou dat in ieder geval dankzij de gelekte documenten van Wikileaks. Dankjewel, Joost Vullings. Hij zal zo dadelijk zijn beleid verdedigen voor een menigte die vooral tegen is. Halbe Zijlstra, de staatssecretaris van Onderwijs. We hebben hem te pakken. U hoort hem na de verkeersinformatie. Bij de AWB Jolanda van der Velde, met nog steeds een rustige ochtendspits. Nou Marcel, er komt wel wat meer verkeer op de weg. In totaal nu 43 kilometer file, maar het is, uh, het is eigenlijk uh, niet noemenswaardig. Zelfs voor een vrijdag. Uh, wat opvalt is wat meer vertraging nu op de A9. Ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en knopen de Knopendrottenpolderplein 5 kilometer. Een auto met pech op de A10 de Ring West richting Zaanstad bij de Koentunnel is de rechte ook dicht. Vanaf de Afrit-Haarnem staat daar nu zo'n 3 kilometer. Verder als laatste is het wat langzaam rijden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegijn. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bijna tien minuten voor half negen. Gauw door naar Halber Vanuit het hele land komen studenten naar het Malieveld om vandaag te protesteren... tegen de plannen van het kabinet Rutte. Wij gaan erover praten met degene die daarover gaan. Staatssecretaris van Onderwijs, Halber Zijlstra, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag een van de grootste studentenprotesten in jaren. Dat op uw verjaardag. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Dank u wel. Even beginnen met de aanwijzingen dat radicale groeperingen de demonstratie vandaag willen verstoren. Wij spraken net de burgemeester van Den Haag. Hij heeft concrete aanwijzingen. Maakt u zich zorgen? Nou, ik zou dat buitengewoon uh, uh, jammer vinden. Want ik vind dat de studentenbonden het tot nu toe uh, keurig hebben georganiseerd. En uh, uh, het zou ook voor hun neus zijn dat, uh, dat uh, een, uh, een demonstratie op die manier zou worden misbruikt. Hmm. Heeft u wel het gevoel dat de driehoek voldoende maatregelen neemt? Nou, ik heb de dat er inderdaad de driehoek in Den Haag daar daarbovenop zit. En ik ga er inderdaad vanuit dat ze uh, de juiste maatregelen zullen nemen. Meneer Helst, zelfs daar dan naar uw speech zo dadelijk... want uh, ze zijn vooral tegen u, tegen de bezuiniging die het kabinet voorstaat. Wat, wat, waar zult u de nadruk op leggen? Hoe zult u zich verdedigen? Ik zal de nadruk leggen op, het, op de kern van het, het voorstel... dat uh, in een tijd uh, 18 miljard uh, bezuinigen om, uh, om de Rijksbegroting op, op te leggen... en daarmee dus te zorgen... Dat we, uh, in de toekomst deze studenten uh, hun geld uh, niet hoeven te spenderen aan hoge belastingen om de, om de staatsvol terug te betalen. Dat in dat licht wij ook nog willen investeren in onderwijs. En om dat te kunnen doen moeten wij dus uh, van de lang studerende student een extra bijdrage vragen. die we Terugluisteren naar het onderwijs om voor alle studenten de kwaliteit te verbeteren. Bent u niet erg bang? Want u pakt inderdaad vooral de langstudeerders aan. Dat zijn er zo'n 60.000 in Nederland. Dat um, ja, studenten vooral theoretisch geschoold van de universiteit en de hogescholen afkomen. Dat ze nu überhaupt geen praktijkervaring meer hebben straks. Nou, um, als het goed is, dan is a. praktijkervaring al onderdeel van de opleiding. Uh, Daarnaast krijgen studenten te, uh, twee jaar, tenminste als ze een bachelor en een master doen, twee jaar uh, uitloop in hun studie uh, en pas daarna hoeven ze extra te betalen. Dat lijkt mij dat je in die tijd uh, allerlei zaken kunt doen. Je kunt uh, uh, tentamens overdoen, je kunt uh, uh, in besturen gaan zitten, je kunt uh, uh, extra projecten gaan doen. Dus ik, ik vind het gerechtvaardigd dat je zegt van, na dat twee jaar extra studietijd mag van de student ook een extra bijdrage worden gedaan. Ja, nou hoorde ik u zelf zeggen dat u een buitenland stage in Curaçao heeft gedaan. Dank u En dat u daardoor wat langer heeft gestudeerd. Dat zou u niet gedaan kunnen hebben als dit beleid geldig zou zijn in uw tijd. Dat zou toch zonde geweest zijn neem ik aan voor de ervaring die u daar heeft opgedaan. Nou die stage had ik rustig kunnen doen. Maar de op reiskosten gefinancierde vakantie die er achteraan zat, had ik dan inderdaad wel even overgeslagen. Hoe legt u de kritiek, uh, die er toch vooral komt, dat studeren straks toch makkelijker wordt voor mensen met rijke ouders? Nou, dat, dat is niet aan de orde. Want als wij uh, nou alle studenten een hogere bijdrage hadden gevraagd, uh, uh, uh, had je dat kunnen zeggen. Maar uh, uh, studenten hebben dat zelf in de hand. Ja. Ze kunnen hun, hun hele studie tegen het uh, lager met collegegeld studeren. Daarnaast hebben ze dan de kans om, uh, om twee jaar uit te lopen. En zelfs als ze dan het hogere collegegeld moeten betalen. Dan hoe, uh, kunnen ze daar een lening voor krijgen, die ja. ze naar draagkracht terugbetalen. En als ze niet genoeg verdienen in de toekomst, hoeven ze ook niet af te betalen. Maar zij die iets ruimer in de slappe was zitten, kunnen er toch makkelijker wat naast doen? Ja, maar ik vind het toch wel een buitengewoon vreemd uitgangspunt: dat uh, uh, als je uh, gewoon je studie binnen een hele redelijke termijn afrondt, dat daarmee de toegankelijkheid voor uh, gezinnen met een lager inkomen in het gedrang kan komen. Het is vooral een aanmoediging studenten om sneller af te studeren. Uh, en dat lijkt mij heel gerechtvaardigd in een tijd waar van veel mensen een bijdrage wordt gevraagd. Ja. En uh, dan valt ons vanochtend op uw partijgenoot. Uh, mevrouw Lucas, Wil Lucas van de VVD, heeft gezegd dat zij een beetje uh, de rol van de universiteiten uh, in twijfel trekt. Zij heeft daar haar bedenkingen bij dat die zo deze demonstraties steunen. Wat vindt u daarvan? Nou, de universiteiten worden door deze maatregelen ook getroffen. Uh, en ik snap heel goed dat die voor hun eigen belangen opkomen... Uh, uh, ik heb ook in de Kamer al gezegd, uh, in dit land hebben we een vrijheid van meningsuiting en een stakingsrecht. En uh, dat komt soms niet, uh, niet echt goed uit uh, uh, als er 20.000 man het tegen je zijn. Maar het is wel een groot goed. En ik vind dat we dat ook moeten koesteren. Ja, maar u vindt dat geen probleem dat de universiteiten zelfs de bussen regelen voor de demonstrerende studenten? Nou, ik vind het uh, op het randje. Uh, onderwijsgeld is bedoeld voor uh, onderwijs. Uh, maar uh, ook in het kader van, uh, uh, dit gebeurt niet elke dag... en deze maatregel treft ook hun, vind ik dat je daar dan ook niet altijd passies over moet doen. Goed. Meneer Zelstra, we zien u later vandaag en horen u vandaag uh, vanaf het Malieveld. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Ook maar weer even naar Mark Robin Visser. Die ja, houdt zich ook bezig met de studentenprotesten vanochtend. Hij is bij de aula van de TU Delft. Um, nou Mark Robin, we hebben net de staatssecretaris gehoord. Hij blijft bij zijn standpunten. Uh, legt het ook uit. Is bereid het uit te leggen vandaag aan de studenten. Is er enige kans op toenadering, denk je? Nou, dat weet ik niet. Ik zal dat nog eens even aan meneer Van der Hagen vragen, hoogleraar reactorfysica, die zometeen zijn toga hier uit de kast gaat halen. Uh, zeg: meneer Zelstra zegt, uh, u mag nu één dag demonstreren, maar daarna is het weer gewoon uh, werken. Hè? Nou, dan onderschat hij toch wel het probleem waar we met z'n allen voor staat. Het gaat niet om ons, het gaat om Nederland, de toekomst van Nederland. En wij maken ons grote zorgen. En ik hoop dat de staatssecretaris dat beseft en dat hij onze zorgen deelt. Ja. En daarom gaan we vandaag naar Den Haag. Wij zouden ook veel liever ons normale werk doen, natuurlijk. Dit is zeer uitzonderlijk wat we nu doen. Volgens mij het eerste in de geschiedenis, maar het is noodzakelijk. Ja. Wij staan hier nu in, hoe heet dit, de toga-kamer? toga-kamer. Mevrouw... Allemaal kastjes, lokkers, uh, uh, voor kast nummer 17. En hier hangt dan uw toga hier in. Hier hangt mijn toga. en hangen hier en 250 in... togas. 205. Hangt die van mij, ja. En mevrouw ja. de pedel heeft de toegang. De pedel heet dat. U bent de pedel? Ik ben de pedel, ja. Nou, ja. u maar. De kast gaat open en dan zien wij hier. Oh, dat zijn er dan een stuk of tien die hier hangen. Ja, en. Uh, Hoe vaak komt uw toga nou uit de kast? Nou, bij elke promotie, hè, waar we althans uh, bij aanwezig moeten zijn, ja. dus een tien uh, of vijftien keer per jaar. Uh, bij plechtigheden, de verjaardag van de universiteit. Uh, normaal, feest. Nu de verjaardag van de staatssecretaris. Precies, nou, gefeliciteerd. Misschien uh, wel een nieuwe ja. traditie. Gefeliciteerd op uw verjaardag en uh, ja. nog veel gezonde jaren. Liepen de people Nummer 7, normaal, ja. normaal feestelijkheden en vandaag echt heel wat anders. Hè. Dat ja. moeten we wel beseffen. Het is een beetje een schoolreis natuurlijk. Dat, je kunt er met een lachertje van afdoen, maar dat is het niet. Het is een serieuze zaak. Ja. Pak u maar even. Nummer 7 is van meneer Zelstra, Dames en heren, de toga is natuurlijk zwart met een gele bies en een grijze... Ja, wat is het? Er zit een soort das bij... Ja, de kleuren zijn, uh, geven de faculteit aan. Dit is van de faculteit Text en natuurwetenschappen. We hebben hier acht faculteiten in Delft, dus ook acht verschillende ja. kleuren. En verder is het zwart en grijs, uh, inderdaad. Ja. Dus het is uh, chique wat dat betreft. Nou, ik zou zeggen, trekt u hem aan. Dan ga ik even naar de studenten hier van de studentenraad. Zijn jullie hier al eens eerder geweest in de TOGA-kamer? Uh, Milou Fole? Uh, nee, daar komen wij normaal gesproken niet. Nee. Nee, nee, jullie mogen hier niet komen normaal. Nee, dit is wel een hele bijzondere gelegenheid natuurlijk. Ja, wat zijn jullie, jullie hebben nog een stapel flyers in de hand. Daar staat op ja, dat die manifestatie straks om 1 uur begint in Den Haag op het Malieveld. Is dat nou nog nodig? Wie weet het nou nog niet? Nou, eigenlijk alle studenten van de TU weten die weten natuurlijk. Het is meer als uh, extra reminder dat iedereen straks uh, naar Den Haag zal vertrekken. Ja, ja, en wat heb jij allemaal in je handen? Ik heb het manifest die wij in november 2010 hebben aangeboden aan staatssecretaris. En in dat manifest staat waarom wij het zo tegen de plannen zijn... en waarom vooral ook techniekstudenten dubbel worden gestraft... Kan jij mij de drie hoogte, hoofdpunten geven van dat manifest? De uh, nou, drie hoofdpunten zijn eigenlijk dat uh, een technische studie duurt uh, vijf jaar... en heeft dus een tweejarige master... waardoor dus uh, die tweejarige master die de student uh, binnenkort zelf moet gaan betalen... Uh, ja, zwaar ontmoedigd wordt. Nieuwe scholieren die uh, voor techniek zullen kiezen, die zullen dat minder snel doen. En uh, dat is dus uh, ja, een, uh, een echte grote zonde voor, uh, voor Nederland. Want uh, dat is toch wel de beta, is toch wel waar, uh, waar Nederland uh, op zit te wachten... Wat doe jij zelf? Ik studeer zelf Molecular Science and Technology. Dus technische scheikunde. Hoe gaat het ermee? Goed. Het gaat ja. goed. Ja, maar omdat ik dus nu een jaar in de studentenraad zit... waardoor ik dus een jaar lang vertraging oploop... heb ik dus straks het gevolg dat ik 3000 euro boete moet gaan betalen... voor een jaar waarin ik heel veel leer. En uh, dat is toch echt heel zonde. Ja. Ik heb al meer van dat soort studenten gesproken die moeten gaan sparen omdat ze het uh, niet gaan halen. Ja. Meneer Van den Hagen gaat de togen aantrekken en dan gaan we straks uh, naar de bussen die beneden staan. Ik geloof dat er van deze universiteit al 120 hoogleraren ongeveer ja. uh, naar Den Haag gaan. 120, drie bussen vol en in totaal ja, misschien wel duizend hoogleraren straks. Oké, okay. goed, We gaan het zien. Tot later.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 waarna wij meteen aan de slag gingen. Al binnen twee dagen konden we Johan blij maken met twaalf extra chauffeurs... die meteen de weg op konden. Wilt u uw bedrijf ook laten groeien? Maak vandaag nog een afspraak op brandstad.nl. So OT Theater speelt on Wings of Art 2. Een voorstelling van Gerrit Timmers over verwondering. Tot en met 27 februari in het OT Theater Rotterdam. OT-Rotterdam.nl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 Versterk jezelf vandaag? Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester van Aartsen voorbereid op verstoring studentenprotest. En Britse politie ondervraagt Nederlander in verband met moord. Het is half negen. Goedemorgen, mijn naam is Jan van der Putten. De studentendemonstratie in Den Haag kan vandaag uit de hand lopen. Die aanwijzing heeft burgemeester Van Aartsen van Den Haag. Dat zijn uh, aanwijzingen dat radicale groeperingen proberen zich te mengen onder de demonstranten en uh, dan vervolgens de confrontatie proberen te zoeken. En dat betekent natuurlijk dat zo'n demonstratie niet meer uh, ordelijk kan verlopen. Uit welke hoek de radicalen komen, kan de burgemeester niet zeggen. Hij heeft wel maatregelen genomen, zodat de studenten rustig kunnen demonstreren. We hebben voldoende uh, middelen, dat wil zeggen de politie, als ook uh, als burgemeester en openbaar ministerie, hebben we voldoende wettelijke uh, mogelijkheden om mogelijke ordeverstorers het leven vandaag zo zuur mogelijk te maken. De studenten voeren vandaag actie tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Vooral het extra geld dat langstudeerders moeten betalen in de toekomst, stuit op veel weerstand. Er worden in Nederland weer meer auto's gestolen. Vooral de Audi A6 en A3, de Volkswagen Touran en de Mercedes-C-klasse zijn erg gewild. In 2010 zijn er bij. Is zijn er 12.000 auto's gestolen. Het gaat vooral om nieuwe auto's. Sleutels worden makkelijk nagemaakt en startonderbrekers worden elektronisch buitenspel gezet. Het ligt niet aan de beveiliging van de auto's, zegt de stichting Aanpak voertuigcriminaliteit. Criminelen zijn gewoon slim. Ze zijn heel goed beveiligd, alleen de tegenpartij die, die heeft het ontdekt en die heeft tegenmaatregelen genomen. Dus we zijn nu met de auto-industrie in gesprek om weer de volgende stap te maken. En die volgende stap is de elektronica in de auto's weer aanpassen. Onder de oudere auto's is vooral de Ford Escort in trek bij criminelen. De politie in Groot-Brittannië heeft een inval gedaan bij een Nederlander die in Bristol woont. Hij wordt in verband gebracht met de moord op de Britse Joan Yates... De Nederlander, afkomstig uit Vechel in Brabant, was haar buurman, zegt de BBC. Police in Bristol have arrested a 32-year-old man on suspicion of murdering the landscape architect Joe Yates. Forensic teams have been searching another flat in the same building that Joe lived in. De BBC heeft dat het bezet door een Die werkte voor een architectenbureau en woont samen met een Britse vrouw, zeggen de media in Engeland. Op de Britse televisie is er veel aandacht geweest voor deze moord. De 25-jarige vrouw werd op Eerste Kerstdag gevonden langs de kant van de weg in Bristol. Baby Doc is nog steeds in Haïti. De oud-dictator van het land dook vorige week opeens weer op... na een ballingschap in Parijs van 25 jaar. En hij blijft voorlopig ook nog wel in Haïti, zegt de advocaat van meneer Duvalier. Dit is zijn land. We hebben geen westenlijke het vliegticket terug naar Parijs is verlopen. En daarbovenop komt dat Duvalier een vliegverbod heeft gekregen van de rechter. Er loopt een aanklacht tegen hem wegens corruptie tijdens zijn schrikbewind. En daarnaast hebben vier Haitianen hem beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. En Google komt weer in handen van een van de oprichters, Larry Page. Tien jaar geleden vonden investeerders in Google hem te jong om het internetbedrijf te leiden, en daarom gaf de toen 27-jarige Page de leiding uit handen. En nu maakt Larry Page naast de winst van ruim 1,8 miljard euro van het laatste kwartaal bekend dat hij weer topman wordt bij Google. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer Online. Het is op veel plaatsen nevelig of mistig, en plaatselijk komt zelfs dichte mist voor met zicht minder dan 200 meter. In het noorden neemt op nadering van storing de bewolking toe en gaat het licht regenen. Daarbij is ook kans op ijzel. Vanmiddag valt er ook in het midden en zuiden van het land wat motregen. Het is overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon ook even door. De middagtemperatuur ligt tussen een graad of 3 in Groningen... en 6 graden in het westelijk kustgebied. Daarbij staat een zwakke, tot matige noordenwind. Ook vanavond en vannacht is er veel bewolking en valt er zo nu en dan wat motregen. Het koelt af tot een graad of 3 aan zee... In het binnenland vriest het lokaal nog licht. In het weekend blijft bewolking het weerbeeld bepalen. Ruimte voor de zon is er dan nauwelijks en af en toe valt er een spat regen. ANWB Verkeersinformatie, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt in het hele land plaatselijk dichte mis voor. Ten noorden van de lijn en enschede kan de komende uren door IJssel plaatselijk gladheid ontstaan. Belkaar 43 kilometer file is niet al te druk voor de vrijdagochtend. Het probleem zit nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat tussen Vianen en Knopende Oudereen 4 kilometer. Bij Knopende Oudereen is de linker reishok dicht. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Daardoor ook file op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Woerden en Knopende Oudereen zo'n 7 kilometer. Er was even een aanrijding op de A10, de Ring West. Heel even ook een rijstrook dicht. Dat is allemaal weer open. Tussen Geusweld en Knopend Koenplein nog 4 kilometer.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 Dat werkgevers hun arbeidsvoorwaarden willen afstemmen op de arbeidsmarkt van vandaag. Ik bied een goed salaris, maar zijn mijn andere arbeidsvoorwaarden nog wel uitdagend genoeg? Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea de Arbeidsvoorwaardensurvey. Een rapport dat duidelijk maakt hoe bedrijven hun koers bepalen op de huidige arbeidsmarkt. Dat klinkt interessant. Wilt u mij deze informatie alvast toesturen? Uiteraard. En ik kom graag bij u langs voor een persoonlijke toelichting. De Arbeidsvoorwaardensurvey. Het onderzoek naar trends en ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er doet geen Nederlandse man meer mee bij het Australian Open. Als laatste werd Robin Haasen vannacht uitgeschakeld in Melbourne. Hij redde het niet tegen Andy Roddick. Marcella Mesker, is hij wel strijdend ten onder gegaan? Uh, strijdend zeker in de eerste twee sets, want uh, ja, die gingen geweldig. Uh, hazen startte als een raket. Won de eerste set ook met 6-2. Serveerde goed, uh, zijn voorhands waren formidabel. En hij zette ja, de nummer 8 van de plaatsingslijst Andy Roddick uh, volledig onder druk. Dus dat beloofde heel veel goeds. Hij ging zo goed door in de tweede set. Nou, Roddick uh, serveerde in die set beter. Die uh, was wat scherper, dus het ging gelijk op tot een tiebreak. Maar ja, toen begon de ellende. Twee dubbele fouten van Hazen. Een oh, ja. uh, paar foutjes. En eigenlijk een hele matige tiebreak. Um, die verloor hij met uh, 7-2. En toen stond het 1-1 in sets. Ehm... Um, wat er eigenlijk gebeurde in de wedstrijd, wat ik vergeet te vertellen... in de tweede game van de wedstrijd ging Hazen door zijn enkel. Lichte uh, verswikking. Nou, uh, fysio kwam, moest ingetaapt worden. Maar verder rest gingen die eerste twee sets perfect. Had er geen last meer van. Maar ja, dan verlies je zo'n close set in een tiebreak. Dan gaat die enkel weer opspelen. Die gaat pijn doen. Fysio erbij, dokter erbij. Hij kon niet meer 100% spelen. Uh, lichaamstaal verraden zijn teleurstelling. Hij dacht van ja, nu moet ik nog uh, drie sets door... Uh, dat ga ik niet redden. En ja, set 3 en 4 waren eigenlijk een formaliteit. Twee keer 6-2 voor Andy Roddick. Dus uiteindelijk een vier sets overwinning voor de Amerikaan. Uitstekende eerste twee sets van Hazen. Maar ja, ik denk dat hij toch wel uh, met gemengde gevoelens uh, naar deze partijen uh, terug zal kijken. Want ja, hij was op het eind niet helemaal fit meer vanwege ja. die enkel. Ja, dat kost hem dan toch de kop. Nou ja, de laatste Nederlander uh, eruit. Alhoewel, we hebben Michaela Krajicek nog in de dubbel. Nee, die heeft inmiddels oh. ook verloren. Nou. Um, dus dat is een beetje jammer. Dus Hazen eruit, Rus eruit, Timo de Bakker eruit. Hazen en Rus, natuurlijk een goed toernooi gespeeld. Timo de Bakker in die eerste ronde tegen Moffies. Ja, dat is teleurstellend. Had kansen om te winnen. Maar uh, ja, dat liep niet uh, uh, lekker. Dus al met al denk ik nog niet zo slecht voor de Nederlanders. Goed. Nog meer verrassingen? Of waren er verrassingen vannacht? Dit was misschien niet helemaal een verrassing. Um, bij de vrouwen eh, toch wel verrassend vind ik eh, Koetsnetsova, de Russin... die dus in de vorige ronde Aranska Rus had verslagen... won van Justine Henin, de Belgische die vorig jaar nog in de finale stond. Toen aan haar comeback bezig was, het was een sprookje... Ja, dat was het deze keer niet. Negen dubbele fouten, 41 onnodige fouten in een wedstrijd die 6-4, 7-6 was. Henin uh, niet heel goed, wel vechtend ten onder. Maar uh, ja, toch jammer dat zij er nu uit ligt. Ja, Federer dan makkelijk door en Djokovic wel heel makkelijk. Ja, die hoefde maar één set te spelen tegen landgenoot Viktor Troitski. Die had last van een uh, opspelende buikpresture, dus uh, die gaf op na één set. Dus uh, Djokovic hoefde niet diep te gaan. En Federer won inderdaad makkelijk van de Belg Malis. Marcella Mesker over de Australian Open. Dan naar de gestolen auto's. Voor het eerst in tien jaar tijd is namelijk het aantal autodiefstallen toegenomen. Bijna 12.000 auto's werden vorig jaar gestolen. Dat zijn er 700 meer dan het jaar daarvoor. Opvallend vaak gaat het daarbij om. Nieuwe auto's, die dus juist beter beveiligd zijn. Tenminste, dat zou je denken. Guus Wesseling, directeur van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Eén, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch opvallend, hè, dat juist die moderne auto's zo vaak worden gestolen. Wat ja, is er mee aan de hand? Dat is, ja, daar is wat mee aan de hand. We hebben vorig jaar gemerkt dat uh, criminelen die hebben een methode ont, uh, ontdekt... om uh, de, de startonderbreker elektronisch uit te schakelen. En dat is uh, ja zeg maar het, uh, het, het middel om te voorkomen dat de auto gestolen wordt. En dat hebben ze nu te pakken. Daar hmm. is niks tegen, je, tegen te doen? Jawel, we zijn met de, met de auto-industrie uh, aan de praten. We zijn al verschillende keren met, met verschillende mensen in Duitsland geweest en de auto-industrie is op dit moment bezig om te kijken dat ze dat elektronisch weer onmogelijk gaan maken. Hmm. Ja, en dan horen we meneer Wesseling dat de sleutels ook nog makkelijk na te maken zijn. Dat verwacht ja. ik toch niet met een auto van 40.000, 50 50.000 euro? Nee, nou ook daar is, uh, heeft uh, de crimineel een manier gevonden om uh, zelfs de meest geavanceerde sleutels uh, te, te kopiëren. En uh, ook daar zijn we weer aan de gang. En die dingen die kun je nog in de, in de vrije handel kopen, ook die kopierdingen. En uh, dat is uh, een bedreiging. Welke auto's zijn vooral populair? populair blijven de Duitse merken op de een of andere, het is een kwestie van vraag en aanbod. Ja. Uh, ze worden het meest verkocht in alle landen. En, dus uh, Volkswagen? Ja, Volkswagen, uh, Audi, BMW, uh, de, Mercedes. Allemaal Duits? Allemaal Duits. Moeten die Japanners moeten ze niet? Nou, Toyota die scoort ook nog wel, uh, die, die komt op en uh, de Seat uh, Leon, die uh, komt op. Nou, ja. Uh, ja, die zit in de Volkswagen familie. Ja. Allemaal populaire ja. auto's. Dus waar gaan ze ja. naartoe? Wie, wie, wie willen ze hebben? Ze blijven of in Nederland of ze gaan heel snel de grens over naar, uh, naar het Oostblok. Uh, of naar, uh, naar landen zoals Afrika. Ze gaan alle kanten op. Stel, ik heb een uh, dikke BMW voor de deur staan. Heb ik niet. Maar... Uh, <laughs> Je zou het willen. Um, ja. Heb ik dan gewoon domme pech? Kan ik er niets tegen doen? Want dat slaapt toch niet zo lekker, kan ik je me wel, voorstellen. Nee, dat doet het ook niet. En je kunt er wat tegen doen. Ja, de meest simpele manier is een stang door het, door, door het stuur heen. Wat, oh, zo'n ding, een, ja. een, beetje, ja. een beetje afschrikt. Maar ja, als je een mooie Mercedes voor de deur hebt... dan doe je dat echt niet. <laughs> uh, dus dan zul je toch bij de, de systemen terechtkomen... zoals een, een, een, een trekking- -tracing uh, een, en tracing-systeem en een alarmsysteem. Dat zal trouwens uh, uh, ook vaak geëist worden... als je. Zo Zo'n auto uh, leest. Ja. Uh, uh, en als je hem koopt, ja, dan is het gewoon heel verstandig om er een alarmsysteem en een uh, tracking- en tracing-systeem in te doen. Het kost wel wat, hè, geloof ik. Ja, voor, voor zo'n combinatie ben je toch gauw, zeker bij dat soort auto's, 3000 euro kwijt. Maar oh. goed, dan kun je in ieder geval wel een beetje rustiger slapen. Ja. Guus Wesseling, dank van de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit. Turkije gaat nog maar eens praten met Iran en de Verenigde Naties... over het nucleair programma. Wat gaat Turkije anders doen om dat overleg vlot te trekken? Wordt u zo meer over na de verkeersinformatie. Bij de AWB Jolanda van der Velden. Marcel, ik denk dat er een wekkerstoring is geweest bij een van de telefoons. Want nu staat er ineens 72 kilometer file. Dus iedereen is wat later begonnen. Uh, wat opvalt is de lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen af het Eveling en Nieuwegein 7 kilometer. heeft te maken met een uh, kapotte vrachtwagen bij Knopende Oudrein. Daar is de linkerrijshoek dicht en ook de verbindingswegen naar de A12... zowel richting Den Haag als richting Arnhem. Daardoor loopt het ook vast op de A2... Uh, of ik moet zeggen de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Hoorde en de Oudereen zo'n 6 kilometer. Verder al aardig drukte op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 6 kilometer. En ook vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen Hilversum en Utrecht Noord 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Als er één ding bevestigd is door het staatsbezoek van de Chinese president... Hu Jintao aan de Verenigde Staten... is het wel dat de status van China groeit als wereldmacht. Of het nu gaat om politiek, economie, milieu, sport. Het Westen kan echt niet meer om China heen. Over de veranderde rol van China praten we door... met de Nederlandse ambassadeur in China, Rudolf Bekink. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vindt u, meneer Beekink, dat het uh, bezoek is verlopen? Het is voor zover ik kan lezen in de Nederlandse kranten is het goed verlopen. Uh, het is wel goed verlopen omdat ook de Chinese president over mensenrechten heeft gesproken. Ja. Zij het dan dat hij vraagt om respect en vertrouwen. Onze beide correspondenten, zowel in China als in Amerika... Um, waren toch ook wel wat verbaasd over ja, de openheid van uh, Hu Jintao. Was u dat ook? Nou ja... Um, hij is niet de meest open man ter wereld, maar ook niet een gesloten boek. Ja, dus het heeft u niet verbazen. U kent hem wel een beetje. Nou, we hebben hem een aantal keer gezien. Onder andere met de voormalige premier Balkanende. En dat waren goede gesprekken destijds. Eh, meneer Berking, de relatie van China en de Verenigde Staten... is dat ook van belang voor Europa? Van groot belang. Eh, daar gebeurt het op het moment in China. En eh, het is ongelooflijk werkelijk... De, wat dat land aan het doen is, eh, en voor de Verenigde Staten is dat natuurlijk bijna een buurland. Het is wel een hele grote oceaan ertussen, maar toch, eh, voor ons is het wat verder weg. Maar wij zijn zo afhankelijk geworden van Chinese producten, dat eh, we er echt niet omheen kunnen. Ja, niet alleen afhankelijk, hè? Nederland exporteert er ook veel naartoe. We zijn geloof ik naar Duitsland de belangrijkste handelspartner in Europa. Ja, klopt. En ook een groot investeerder. Dat komt omdat we, en dat, daar heeft de president ook altijd over, zo goed zijn in water en landbouw. Maar ook in, in design eerlijk gezegd en, over, en logistiek. Schiphol en Rotterdam helpen geweldig. Voortreffelijke band tussen Rotterdam en Shanghai bijvoorbeeld. Dus dat verkoopt zichzelf? Of moet u nog veel doen om in China op te vallen? Nou. Het is, het is, wij kunnen daar veel doen, omdat de Chinezen natuurlijk veel werken via hun overheid. Niet alleen de centrale overheid, maar ook de provincies en de steden. Je moet zich dan wel voorstellen dat een stad als Shanghai 20 miljoen inwoners heeft. Ja. ja. Maar moet u veel doen om op te vallen, moet u veel PR-werk verrichten, veel praten, veel masseren, of valt dat wel mee? Nou, ik denk dat we daar behoorlijk druk mee bezig zijn. Maar ik ben het niet alleen. Het zijn ook de consulaten-generaal die we daar hebben. Er is nu een geweldige ontwikkeling in West-China aan de gang. Daar zijn cijfers van over de 15 per jaar. En daar moeten we eigenlijk ook naartoe. Hm. Maar bent u dan een graag geziene gast daar waar u komt? Want als u dan uit Nederland komt, u Nederland vertegenwoordigt... en Nederland daar zo investeert, in, is dat belangrijk? Of zijn wij toch eigenlijk maar een kruimeltje? We zijn geen kruimeltje. We zijn, we, er is ook een hele lange historie tussen Nederland en China overigens. In de 17e eeuw zijn we, al, zijn we er al begonnen. Um, natuurlijk moet je je eigen rol ook niet overschatten als Nederland. Maar op een aantal gebieden zijn we echt zeer vooraanstaand. Als u bedenkt hoeveel landbouw wij exporteren... en China met stijgende voedselprijzen angst, angstig kijkt... naar wat er verder gaat gebeuren op de voedselwereldmarkt... dan is het van het grootste belang... Voor hun dat ze dat ze goede zaak met ons kunnen doen. Ja, en, en hebben wij dan dezelfde problemen als de Verenigde Staten met met uh, importheffingen, zodat wij lastigere onze producten daar kwijt kunnen? Uh, we hebben niet zo gek veel problemen, maar soms wel. Ik bedoel, Fytosanitaire maatregelen komen voor. Pardon? Uh, van die maatregelen om bepaalde uh, voedselproducten niet binnen te laten. Nou, en dan worden ze extra streng opeens? Uh, dat, nou, of ze extra streng plotseling worden, dat weet ik niet. Maar af en toe moeten we daar wel masseren. Daar hebben we heb ook mensen voor in, in Peking die dat voortreffelijk doen. Ja, en hoe doen ze dat dan? Nou ben ik benieuwd. Door te praten met de heet dat is een enorm... Ja, dat is de Chinese voedsel en ware autoriteit. Dan moet u wel praten over iets van 20.000 mensen die daar werken. Wordt er genoeg um, samengewerkt binnen de EU... om um, uiteindelijk meer te bereiken in China... Nou ja, na Lissabon, u kunt de verdrag van Lissabon, uh, zijn we wel steeds meer aan het, aan het samenwerken. Vooral op uh, politiek gebied moet nog wel zich een beetje zetten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, op het gebied van mensenrechten ben ik ervan overtuigd dat we via de EU wat effectiever zijn. Want dan zijn we voor de Chinese plotseling wel toch een vrij klein land. Ja. Maar op het, gebied van, en, en op het gebied van economie en handel uh, ze is uiteraard de Europese Unie van het grootste belang, want dat waren ze al. Handelsbevordering en investeringsbevordering, wat we doen, dat, uh, daar hebben ze nog niet zo. Daar, maar goed, daar zijn we een keer gezegd. Een beentje in elkaar is concurrent. Ja. ja, dus dan is samenwerken moeilijk, zegt u eigenlijk? Nou. Ja, dan kijk je er wel een beetje uit. Ja. Zeggen. <laughs> zeg over die mensenrechten gesproken. U, u stipt het zelf net aan. Het was natuurlijk een heikel thema in de Verenigde Staten tijdens dit bezoek. Iedereen hield zijn hart vast. O, als dat maar goed gaat. Op de persconferentie ging uh, Hu Jintao er ook wel op in. Doet China daar ook echt iets aan? Is dat uw indruk of krijgen ze er gewoon een sik van en laten ze het Westen wel praten? Ik moet je voorstellen dat eh, in de afgelopen 20, 30 jaar in China er ontzettend veel gebeurd is op het gebied van eh, de sociaal-economische mensenrechten. Er zijn zoveel mensen uit de armoede getild. Het gaat echt met een onvoorstelbare snelheid. Dat noemen zij ook mensenrechten? Hè? Dat maar zijn iets, ook zijn mensenrechten. Armoedebestrijding. Ja. Armoedebestrijding. Dat zijn absoluut mensenrechten. Er zijn, je kan tot op zeker hoogte. Je, je hebt nu tegenwoordig de vrijheid om zoveel te verdienen als je zelf wil. Je, kan ook, je hebt ook vrijheid van denken in China. Het, je kan ook binnen de Kamers zeggen wat je ervan vindt. Het ja. wordt wat lastiger, denk ik, om niet te zeggen, als je niet uitkijkt, erg lastig als je de publiciteit op zoekt. Ja. Maar ziet u iets verbetering? Um, ja, maar de, het is duidelijk dat de Chinese regering daar een strakke regie wil voeren. Meneer Beking, hartelijk dank dat u iets wilde vertellen over onze en de rest van de wereldrelatie met China. Rudolf Beking hoort u, Nederlandse ambassadeur in China. Het is uh, tien minuten voor negen, dan is het dus tijd voor inderdaad, de column van Jeroen Wielaard. Vandaag over Peter Post. De keizer is in stilte gegaan, gisteren. Zo heeft hij het zelf nog kunnen bepalen. Een stijlvol adieu in besloten kring, al was het nog een heel peloton in Uithoren. Maar voor Peter Post geen stoet, geen optocht door Amsterdam... zoals voor Koen Moulijn in Rotterdam. Voor het volk blijven de verhalen over. Daar zit een groot verschil tussen de begaafde dribbelaar van Feyenoord... en de man die met TI Rally heerste over de wielersport. Over Koentje heb ik de bewering gelezen... dat hij geen bijzondere literaire stof heeft opgeleverd. Dat past in de populaire stroming in de vaderlandse letteren... het literaire sportverhaal. Op dat vlak ligt het anders met post. Genoeg gelaagdheid om hem heen. Een fascinerend vlechtwerk van afzien, passie, loyaliteit, opstandigheid. Er is al veel goede non-fictie over gepubliceerd... Wat er nog ontbreekt, is een roman. Postuum. Binnenkomt van de ploeg van Post die direct de bellen hoort voor de laatste ronde. Na het bericht van heen heengaan, begon bij mij direct een film van herinneringen te draaien. En zo moet het voor heel veel mensen zijn geweest. Doorlopende voorstelling in het collectief geheugen, razen met Raleigh. Het verhaal van een tijd... Epos dat de wielersport en de Tour de France overstijgt in de samenhang van wat er allemaal nog meer gebeurde, de tweede helft van de jaren zeventig. Het wekt weemoed na jaren vol zon. Laat ik het voor de gelegenheid en in alle eerbied postalgie noemen. Post liet ralé rijen. rijden. Hij was de baas die niet kon zonder bazen op de fiets, met Jan Raas en Gerry Kneteman als beste lezers van de koers en Henk Lubberding als trouwste gezant tussen ploegleiderwagen en peloton. Een magisch verbond van mannen dat zorgde voor de rock and roll van rally in opeenvolgende zinderende zomers, waarin ook die andere krachtige muziek klonk van eigen bodem. Hier was een wonderlijke tegenstrijdigheid aan het werk. Zoals het grote Ajax met de langharigheid van de sixties gesmeed werd door de harde hand van generaal Michels, reed Relle in een tijdsklimaat vol protesten rond onder het regime van Post, de gestaalde meester. Het waren de jaren van de politieke intriges tussen Joop den Uil en Dries van Acht en daar trad ook zo'n paradox op. Van Acht mocht in Den Haag het ethisch revij verkondigen, maar het liefst spoedde hij zich naar Frankrijk... om als politieke anarchist zijn premierauto ter beschikking te stellen... aan de autoriteit Post, omdat die bij een tijdrit wagens tekort kwam. Post heeft het zijne te maken gekregen van rebellie... met Jan Raas als aanvoerder. Het is lang voorbij... Ingehaald door de werkelijkheid van nu, maar blijft toch aanwezig. Niet alleen als herinnering, maar ook als energie en inspiratie. Ik heb thuis nog een grammofoonplaat waar ze samen opstaan. Voor de breuk, voor het einde van dat rallyrijk. Gerry Kneteman middenin, met zijn regenboogtrui van 1978... geflankeerd door Raas en Lubberding. Groepsfoto voor een LP vol Franse chansons. Zo sloegen ze er in de platensector ook een slaatje uit. Mooie muziek, maar in de ploeg was het al snel geen chanson d'amour meer. Bijna vijf voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het overleg over het omstreden nucleaire programma van Iran wordt hervat. De Iraniërs worden er door de Verenigde Staten en de westerse landen van verdacht te werken aan een kernwapen. Turkije is vandaag en morgen gastheer en vertegenwoordigers van Iran en leden van de VN-veiligheidsraad. Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, China, Frankrijk en Duitsland. Allemaal komen ze daar samen. Correspondent Bram van Vermeulen in Istanbul. Bram, wat kunnen we dan van dat overleg verwachten? Nou ja, kijk, dit soort onderhandelingen tussen de westerse grootmachten en Iran over het kernprogramma hebben de afgelopen jaren vrijwel tot niets geleid. Dus de verwachtingen helaas zijn niet erg hoog gespannen. Zelfs al is de gast hier nu voor het eerst een moslim, eh, diplomaten hier hopen maar op één ding eigenlijk. En dat is dat Iran bereid is om zijn voorraad laagverrijkt uranium te verkleinen. Want als Iran die drie ton die ze naar schatting nu zouden hebben, zou verrijken... dan zou dat toch genoeg zijn voor een paar kernwapens. Dus mogelijk wordt hier vandaag en morgen toch weer een oud voorstel van stal gehaald. En dat is Iran voorzien van brandstof voor een onderzoeksreactor... in ruil voor dat laagverrijkte uranium. Toch is het ook interessant dat natuurlijk dit overleg in Istanbul in Turkije wordt gehouden, Bram. Ziet, ja. ziet het land voor zichzelf nog een andere rol dan alleen maar die van gastheer, bijvoorbeeld Bruggenbouwer? Jazeker, want uh, het was uiteindelijk Turkije dat uh, vorig jaar samen met Brazilië een akkoord met Iran bereikte voor zo'n soort brandstofruil. Maar ja, dat akkoord werd afgewezen al heel snel door het Westen. Dus Turkije speelt in deze hele kwestie een veel eigenwijzere rol dan de Verenigde Staten en Europa eigenlijk lief is. Turkije deed natuurlijk decennia lang precies wat het Westen van dit land verlangde. Maar tegenwoordig heeft Turkije ook een eigen mening en durft het bijvoorbeeld uh, in een stemming bij de Verenigde Naties over meer sancties uh, voor Iran tegen te stemmen. Dus de Turken zullen vandaag en morgen zeker wel gastvrij zijn, maar niet per se welwillend. Hmm. Als ze daar tegen zijn, tegen gestemd hebben althans, dat is iets anders dan tegen zijn, misschien Bram, zijn ja. ze op de hand van Iran? Uh, dat is moeilijk om te bepalen. Kijk, er is in elk geval uh, een grote verschuiving gaande hier. En, en dat is vooral het zelfbeeld van Turkije. Dat zelfbeeld dat verandert. Turkije ziet zichzelf steeds meer als een regionale grootmacht. Niet zomaar een schoothondje van het westen. En die regionale grootmacht die heeft vooral belang erbij om vrienden te zijn met buurlanden. Zoals Iran. Uh, maar er is bij deze onderhandelingen ook heel veel eigen belang voor Turkije. Turkije verdient op het moment handenvol geld aan een goede handelsrelatie met Iran dat graag zou houden. Heeft dus geen baat bij meer sancties. Maar tegelijkertijd zijn de Turken evengoed doodsbang voor een Iran met een kernwapen. Net zo bang als het Westen. Dus stiekem vinden de Turken het ook wel fijn dat Amerika, Europa, Iran verder onder druk zet om te voorkomen dat die kernwapens er komen. Dus andere woorden, eh, Turkije speelt vandaag als gast hier voor deze onderhandelingen. In elk geval een zeer ingewikkeld dubbelspel. Nou ja, en dan toch van de, de buren die met radioactiviteit knoeien. Zijn ze niet gevaarlijk bezig? Natuurlijk, nee, maar zo, zien, zo zien de Turken het ook. De heel veel mensen kunnen het eigenlijk ook niet goed uitleggen waarom Turkije nu net doet alsof ze zo'n goede vriend van Iran is. Want het zijn weliswaar allebei moslims, maar Turken zijn soenieten, Iran zijn shiïten. En de oh, Turken ja. zien uiteindelijk Iran ook als een grote concurrent. Bijvoorbeeld vechten ze samen om de belangen in het land Irak. Van de ene kant doen ze voor de bühne net alsof ze goede vrienden zijn met Teheran. Tegelijkertijd vrezen ze die Iraniërs evengoed. Nou, daarom zijn ze misschien wel geschikt als bemiddelaar Bram van Meulen vanuit Istanbul. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur bellen wij nog eens even met de politie Haaglanden. Er spraken eerder de burgemeester van Den Haag over die radicale groepering.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 GoodThinking, ITstaffing.nl Jouw persoonlijke aanbod van actuele vacatures direct in je mail, op je mobiel of online. Nationalevacaturebank.nl, de grootste banensite van Nederland. Goed nieuws voor de zakelijke smartphone-gebruiker. Let's talk business. De iPhone 4 is nu voor ondernemers verkrijgbaar met het supersnelle vodafone netwerk.